Op de hei bij Radio Kootwijk, bij Apeldoorn, woedt een grote brand. Brandweerkorpsen uit de regio worden ingezet om het vuur te bestrijden. Joke Bel van Staatsbosbeheer, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de laatste stand van zaken? Ja, de laatste stand van zaken, het is toch niet helemaal duidelijk. Het ziet er um, um, heftig uit, veel rookontwikkeling. Het waait ook heel erg hard. En uh, ja, het is begonnen als een heidebrand die nu dreigt over te slaan uh, naar het bos. En kan de brandweer makkelijk bij het vuur komen? Volgens mij wel. Ze waren ook heel snel ter plekke, begreep ik, van collega's. Uh, ik sta zelf iets op afstand, niet te dichtbij. Dus ik heb niet een hele precieze blik op wat er allemaal heel dichtbij gebeurt. Maar uh, er is heel veel uh, brandweer, uh, in ieder geval op de been... en de toegangswegen naar uh, Radio Kootwijk, die zijn afgesloten. En er staat veel wind, dat maakt het lastig. Ja, dat maakt het lastig. Je ziet het ook. Ik sta zelf bij het, bij het hoofdcentgebouw van Radio Kootwijk... En uh, ja, je ziet af en toe, dan lijkt het net alsof het wat minder wordt. En dan ineens dan zie je weer heel veel rookontwikkeling uh, opkomen. De laatste dagen is wat minder, maar de afgelopen twee weken hadden we ja, mooi weer, droog weer. Kan dat ermee te maken hebben, dat het zo lang niet geregend heeft? Ja, dat kan ermee te maken hebben. Maar ja, de rookontwikkeling, zegt een collega net ook heel terecht, heeft ook te maken met dat er dus ook wel behoorlijk nog wat vocht in de grond zit. Dus ja, het is lastig. Natuurlijk uh, heeft het ermee te maken. En um, ja maar geen oorzaak in ieder geval. Dat, dat is nog niet duidelijk. Nee, dat is nog niet duidelijk. Joke, Bel van Staatsbosbeheer, dank u wel. Graag gedaan. Onder de bevolking is er relatief veel draagvlak voor ingrepen... in lonen, uitkeringen en het ontslagrecht. Dat is de uitkomst van een peiling van Maurice de Hond... naar aanleiding van de onderhandelingen in het katshuis. Bij alle kiezers, ook op rechts, is er weinig draagvlak... voor een verhoging van de btw... en een verhoging van de eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering. Erommerkelijk uit de peiling is dat een groot deel van de CDA-kiezers wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Afgelopen dagen hebben prominente christendemocraten zich kritisch uitgelaten over het snoeien op ontwikkelingshulp. Oud-premier de Jong dreigt zelfs het CDA te verlaten als het kabinet Rutte een miljard euro op ontwikkelingssamenwerking bezuinigt, zoals kranten afgelopen week melden. Maar slechts 19 procent van de CDA-kiezers is tegen mogelijke bezuinigingen op hulp aan ontwikkelingslanden. Opnieuw tien doden in Syrië vandaag. Ondertussen is in Istanbul de halve wereld bijeen... om over de toekomst van het land te hebben. Zo'n 70 ministers van buitenlandse zaken zijn er... onder wie de Amerikaanse minister Clinton. Correspondent Bram van Meulen is er ook... en zag dat niet alleen ministers op de conferentie afkomen. Interessante demonstratie voor... Het conferentiecentrum in Istanbul waar vandaag al die ministers de staatshoofden bijeen zijn om te praten over de crisis in buurland Syrië. Hier voor het conferentiecentrum wordt gedemonstreerd door aanhangers van president Assad why are you here? To show all people all around the world that we want Bashar al-Assad and we are so proud that we are Syrian and we have such a president. Yeah, you are here because you want to be proud of President Assad and that you support him. It's not okay. so often heard here in Istanbul because most people are demonstrating against him. No, no, no, no. Most people in Syria... There are some people... Yeah, I agree. Some people don't want him. Yeah. Or don't. Same him yeah, but, but we believe that most people in Syria want Bashar al-Assad Waarom? we. Are so... Why? Why? Because, because he, he represents the unity of Syria. He represents our strength. All... de eenheid van Syrië en onze kracht. Uh, and, and that's why we want to, to show all people that don't know or don't have the, the, the correct idea about all Syrian people that Syrian Bashar al-Assad yeah. and Maar, hij onderdrukt nogal bloedig de protesten in heel Syrië. Ben je daarmee eens, dan? Yes, because we believe that there is a transparency. Wij geloven heilig dat er mensen zijn die die demonstranten betalen. om dit te doen. En daarom is het goed dat hij zo gewelddadig de opstand onderdrukt. Ik ga dan even verder met Bram van Meulen. Bram, de Vrienden van Syrië-conferentie. Wat willen deze zelfverklaarde Vrienden van Syrië bereiken? Meer steun aan de Syrische oppositie. De druk op de regering Assad opvoeren. Om dat vredesplan van VN-gezant Kofi Annan te omarmen. Waarin staat dat er een einde moet komen aan het geweld. Het recht om te demonstreren. Vrijlating van politieke gevangenen. Maar ja, in Damascus zelf omschreven een regeringsgezinde krant vanochtend deze bijeenkomst al. ...als een samenzwering van het buitenland tegen Syrië en een poging om meer Syriërs te doden. En ook hier op de vloer van de conferentie kun je eigenlijk heel weinig eensgezindheid vinden binnen de internationale gemeenschap. Bijvoorbeeld door de afwezigheid vandaag van uh, Kofi Annan, uh, van de EU, van China, van Rusland, van Iran... ...van Irak. Allemaal landen uh, die Assad nog steeds steunen. Kortom, het is een vergadering zonder de hoofdrolspelers uit de regio... ...en heel veel predikers voor de eigen parochie. Ja, er zijn uh, Arabische landen die zeggen... ...de oppositie kan geen vuist maken, we moeten ze bewapenen. Anderen zijn daar ja. uh, weer tegen. Is dat een ja. serieuze optie? is dus inderdaad wat sommige golfstaten uh, graag zouden zien... ...maar landen zoals Turkije en ook in Europa, Amerika... ...zijn ze heel erg bang uh, dat daarmee het bloedvergieten zal worden aangewakkerd. En bovendien weten ze niet goed welk alternatief de Syrische oppositie eigenlijk te bieden he heeft. De oppositie is verdeeld, wordt zelfs door mensenrechtengroeperingen als Human Rights Watch... ...beschuldigd van marteling, van kidnapping en zelfs executie. Dus uh, die oppositie wil hier graag heel, heel graag erkend worden... ...als de rechtmatige vertegenwoordiger van het Syrische volk, zoals bijvoorbeeld eerder gebeurde in Libië. Maar als je hier goed uh, luistert, dan zit er hooguit financiële steun in. Dat zei net ook onze eigen minister Roosentaal. die overigens dan maar de militairen van Assad opriep om te deserteren uit hun leger. En toen vroeg ik, mogen ze dan naar Nederland komen? Toen zei hij, daar gaat het nu niet om. Dankjewel, correspondent Bram Vermeulen vanuit Istanbul. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Oppositieleider Aung San Suu Kyi heeft tijdens de tussentijdse verkiezingen van vandaag genoeg stemmen gekregen voor een zetel in het Bermeese parlement. Dat zegt de partij van Suu Kyi, de Nationale Liga voor Democratie. Correspondent Micho Maas. Er zijn stembureaus in haar uh, district gesloten, ze hebben daar de stemmen geteld. En volgens die eerste tellingen in die eerste stembureaus zou ze 85% van de zetels gaan halen. Of van de, van de stemmen gaan halen. Dus uh, die parlementszetel die lijkt voor haar in ieder geval wel zeker. De zetel voor de oppositieleider zou een belangrijke mijlpaal in het Zuidoost-Aziatische land zijn... waar het leger een halve eeuw de macht had... en vrije verkiezingen onmogelijk waren. Maar de verkiezingen zouden niet helemaal eerlijk zijn verlopen... zegt Michel Maas.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 In een Singel in Leeuwarden is een explosief gevonden. Alle huizen in een straal van 100 meter omheen zijn ontruimd. Bomverkenners van de politie doen op dit moment onderzoek... en de explosievenopruimingsdienst opruimingsdienst is onderweg. De lengte en duur van de files is in het eerste kwartaal van het jaar... met 30 gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de ANWB is de file druk op de Nederlandse snelwegen... daarmee op het laagste niveau gekomen sinds 2006... De AWB denkt dat de daling wordt veroorzaakt door het gunstige weer, de economische crisis en verbeterde wegen. In Vlaardingen is een man van 44 uit Litouwen aangehouden voor de dood van een Roemeense vrachtwagenchauffeur. Het lichaam van de 35-jarige Roemeen werd vannacht gevonden op het industrieterrein van de koningin Wilhelmina Haven. Verschillende vrachtwagenchauffeurs hadden de verdachte eerder in de nacht met het slachtoffer gezien. Sport. De Graafschap knokt voor lijstbehoud in de eredivisie. Maar dan moeten er wel punten gepakt worden vandaag. En dat lijkt niet te gaan lukken bij NEC, hè? Richard van der Made. Tot nu toe niet. Het is 1-0 in het voordeel van NEC. Een doelpunt al na 11 minuten gemaakt door Lasse Schöne. De Deense middenvelden na een goede avond door de as van het veld. In combinatie met Zeefuik en die stand met nog 6 minuten te spelen. In de eerste helft staat nog steeds op het bord. Het publiek roert zich. Het publiek in Nijmegen. Omdat Joost Terrel alle tijd neemt om de doeltrap te nemen. Ik snap dat niet zo goed. Want de Graafschap staat achter in Nijmegen. En heeft zelf nog heel erg weinig laten zien. Eén serieus schot op doel van Michael De Leeuw. Dat raak links naast de golf van Gabor Babos ging. Maar NEC heeft met name in de eerste 10, 15 minuten laten zien... dat het bij Vlaag heel goed kan voetballen. Daarna is het een stuk minder geworden. En zou je zeggen heeft de Graafschap de kans om wat terug te doen. Maar tot nu toe is dat op heel erg weinig uitgelopen. NEC staat stevig in de middenmoot. De laatste vijf wedstrijden niet verloren. Voor de Graafschap is het een heel ander verhaal. Terwijl nu misschien de 1-1 komt. Een kans van dichtbij voor Michael de Leeuw. Maar hij schiet de bal op de paal. Dat was de beste kans voor de Graafschap in de eerste helft. Vijf minuutjes dus nog te spelen. 1-0 e voor NEC uit Nijmegen. De staat komende week in ieder geval één Nederlander op het veld bij Barcelona AC Milan. De Nederlandse scheidsrechter Bjorn Kuipers mag dinsdag de topper in de Champions League fluiten. De eerste wedstrijd in Milaan eindigde in 0-0 en Kuipers wordt tijdens de wedstrijd geassisteerd door Sander van Roekel en Erwin Zijnstra. In de Honden van Vlaanderen is er een kopgroep van 15 met de Nederlanders Marta Chalingi en Tom Velers. Hoorden we net een uur geleden komt het peloton dichterbij Gio Lippens. Het komt iets dichterbij als je gewoon even puur op de cijfers afgaat. Het was 5,5 en minuut. Het is nu 4 minuten 27. Dus ze hebben er een minuutje afgesnoept. Maar het gaat niet echt heel hard in het peloton. Peloton wel nerveus hoor. Dat kon je zojuist zien bij de passage van de eerste drie klimmetjes. We hebben namelijk inmiddels al de Taienberg, de Eikenberg en de Molenberg gehad. En dan zag je toch dat het wat vringen vooraan was. De grote favorieten. Ze willen allemaal op de eerste rijen zitten. Ze willen niet het risico lopen dat ze achter een breuk komen te zitten. Ofwel bij een valpartij betrokken raken. Daarnaast ook oppassen voor lekke banden. We zagen nogal wat uh, ellende. Uh, Thomas Vuckler met een probleempje. De Fransman uh, Juan Antonio Fletcher met een lekke band. Terwijl we nu weer een man van Movistar aan de kant van de weg zien gaan. En als dat dan de kopgroep is, dat is het, dacht ik niet. Nee, het is uh, in de achterste groep. Want we zien ook de ploegleiders van de ploegen die niet in de kopgroep vertegenwoordigd zijn. Maar het betekent wel dat het uh, gevaarlijk is. Dat het lekke banden regent hier op het uh, parcours. En dat de renners moeten oppassen dat ze niet in de problemen raken. In de kopgroep dus 2-9. Nederlanders Tom Velers en Maarten Cialinghi. En toch ook wel een hele aardige naam in die kopgroep. Tyler Ferrer, de sprinter. Hij kan goed over de kasseien. En hij heeft besloten om maar met die kopgroep mee te sluiten. 15 man dus op kop. 4 minuten 24. Er is nog 126 kilometer te koersen. Gio Lippens. En we gaan nog even terug naar de graafschap tegen NEC. Richard van der Made. Ja, het wordt helemaal een moeilijk verhaal vanmiddag voor de ploeg uit de Achterhoek. De Graafschap namelijk moet de tweede helft verder straks met tien man. Zojuist is Leon Kaak de verdedigende middenvelder van de Graafschap... met een directe rode kaart weggestuurd door scheidsrechter bossen. De Graafschap hanteert bij tijd en wijlen. de bottenbel. Gaat er onbezuist in, vaak met vliegende tackles. Geel hebben we al gezien voor Jan-Paul Saez, voor Rogier Meijer. En zojuist dus Leon Kaak die heel erg hard inging op Koolwijk. Een terechte rode kaart, denk ik want de Graafschap speelt op het randje, gaat daar ook overheen... en staat nu met 10 tegen 11 en ook nog een achterstand, 1-0 voor NEC. Richard van der Maden. Verkeersinformatie. Bij de AWB Edwin Gerrissen. Er staat één file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen het Hoeverlaken en Afrit-Bunschoten, 4 kilometer. Belangrijkste nieuws nog een keer. Er woedt een grote heide- en bosbrand bij Radio Kootwijk. Brandweerkorpsen uit de buurt proberen de brand te bestrijden... Er zijn historische verkiezingen aan de gang in Birma. Oppositieleider Aung San Suu Kyi heeft genoeg stemmen gekregen... voor een zetel in het parlement. En in de Turkse stad Istanbul wordt een conferentie gehouden over Syrië. Zijn zo'n 70 ministers van Buitenlandse Zaken... en een aantal demonstranten die voor de Syrische president Assad betogen. Dit is Radio 1. Max... Welkom bij deze persconferentie. En de persconferentie nog hier over de stil. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune. We hebben collega Dirk Bolt uitgezwaaid. Hij is uh, weer aan het werk voor spoorloze inmiddels. Te gast dit uur Bas van der Goor. Vliegende kip Zul van der Wart uh, op pad bij Monique Knol. Gouden, uh, wielrenster, 1988, Seoul. Het antwoordapparaat luisteren we af natuurlijk, 035 677 6001, voor uw uh, klachten of uh, opmerkingen over de media. En het gaat uh, in het antwoordapparaat, het komt u over tunes op Radio 1. Wat is de functie uh, van de tune en wat is het uh, typisch perstribune, uh, geluidje? Zometeen de componist van alle Radio 1 tunes, Diederik Huizinga. Evert en Eddy zijn er natuurlijk weer met hun blik op de afgelopen sportweek... En reacties vragen aan onze gast op deperstribune.nl. Bas van der Goor. Goedemiddag. Welkom. Ja, voormalig volleybal en uh, uh, uh, vandaag de dag. Uh, hou je ook uh, met volleybal en andere dingen bezig? Wat doe je zoal? Uh, nou, ik ben eigenlijk een beetje gestopt met uh, het hele volleybal. Uh, uh, ik, ik, ik, ik train niet meer, ik geef geen training, ja. ik zit geen enkel bestuur. Dus ik ben daar een klein beetje uit. Uh, ik ben nu vooral bezig met mijn eigen stichting, de Bas van de Goor Foundation. Ja. Uh, waarin we proberen mensen met diabetes in beweging te krijgen. Ja, zeg maar, ben je bewust of onbewust met de volleybal gestopt... Omdat je, omdat je uit de aandacht verdedigd? Uh, nee, het was eigenlijk meer een bewuste keuze. Uh, even... Uh, weg uit, uh, uh, uit het volleybal. Uh, jezelf even weer een keer in het diepe gooien. Weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Over diabetes, over die foundation van je komen uitgebreid te praten. Maar we moet toch even in beeld krijgen. 1996 de gouden generatie volleyballers waartoe jij uh, behoorde. Met mensen als Ronswerven, uh, Peter Blanger en natuurlijk het goud in Atlanta. Mest van Italië weggewerkt. Nu Mest point van Nederland. En nu kan hij alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afwaken. Ronswerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne over. Ja hoor! Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt olympisch kampioen. Kijk, Ronswerver en Bas van de Voort, Huilend Ronswerver. Mooier kun je niet dropen. Een mooie draaiboek kun je niet schrijven. Jan Stekelenburg, Studio Sport. Ja, was een... Hoe vaak word je er nog aan herinnerd, Bas? Nou, uh, het wordt natuurlijk wel steeds minder. Maar af en toe mag ik nog wel eens uh, wat, uh, wat vertellen over die prestatie. En dan komen die beelden altijd weer voorbij. Dus, uh, nou ja, laat ik zeggen dat ik ze een stuk of volgende keer gezien heb nu. En ja. ik moet toch wel, ook wel bekennen dat het elke keer toch nog wel iets met je doet. Ja, wat doet ja. het met je dan? Nou, het is, uh, uh, het is heel bijzonder. Omdat je vaak dan in de zaal staat met mensen die het ook meegemaakt hebben. En dan hoor je ook de ervaringen hoe zij dat beleefd hebben. En als je uh, 16 jaar na dato nog steeds zeg maar, mensen in... Uh, uh, Ontroerd worden door, door de beelden. en uh, nog kippenvel krijgen. en nog precies weten waar ze waren. Dat geeft toch wel aan dat het een, ja, niet alleen voor, uh, voor ons team. maar voor een heleboel mensen een speciaal moment was. Ja, maar we horen eerder in deze uitzending. Monique Knol, die ken jij natuurlijk ja. ook. Ja. Wielrenster, Goud, Seoul uh, Die wist niet meer waar die medaille lag. Uh, hm. En dat, dat is natuurlijk altijd aan topsporters. met zo'n uh, ding thuis. Hm. de vraag: ja. waar ligt die? Nou, ik heb hem een tijdje in de, in de kluis gehad. maar ja, dan kun je er ook niet echt van genieten. Dus ik heb hem op een gegeven moment uh, ingelijst. en hij hangt gewoon in de woonkamer. Je kan hem zien elke dag. Elke dag, ja. ja. Valko uh, Zand zat zal een keer op jouw stoel. Daar ja. had uh, schaatsen. Die zei, ja, ik heb hem gewoon in mijn bedrijf hangen. Dan kunnen mensen die komen binnen. En die uh, zijn een klein beetje onder de indruk. Hij zegt, dat is mijn ja. eerste winst. Ja, ja, ja, ja als absoluut. Ja, ja, ja. absoluut ja. Zeg, uh, dus uh, je hoort dat fragment. En dat hoor je dan telkens uh, weer terug. Uh, en en, en dat, dat geeft beweging bij je uh, blijkbaar. Ja. Ook, ook zoveel jaar later nog. Ja, absoluut. Uh, het, is, uh, het was voor ons een heel, uh, heel apart moment. Omdat uh, we hadden natuurlijk al wel vaker uh, zeg maar, grote wedstrijden ja. gespeeld. Uh, in de jaren daarvoor hebben we... Uh, in 92, 93, 94, 95, 95 we werden we steeds tweede. Verloren we steeds de finale. En nu mochten we dan een keertje echt op het hoogste podium staan. En uh, voor ons was het een finale als, uh, als alle andere grote finales. Alleen de impact van een winst en van een winst op nou. de Olympische Spelen was natuurlijk zo fantastisch groot, dat kwam we eigenlijk pas achter... toen we weer in Nederland aankwamen. Ja, heb je wel eens gedacht, het had ook anders kunnen aflopen? Nou, we hadden ook net Point tegen. Ja, dus eh, het scheelde één 15, 15. punt. 15-15. Eh, 15-14 achter. Ja, ja. En, eh, en als je dan al vier finales verloren hebt... En, eh, en dan valt het wel goed, dat is wel heel speciaal dat het dan goed gaat. Ja, dan heb je later wel eens gedacht, ik zou met Zilver ook blij geweest zijn? Nou ja, we hadden er al vier, weet je. Dus ja, dat is, ja, dat is misschien... Uh, ja, daar ben je ik denk niet blij mee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, daar word je niet gelukkig van. Nee, nee, nee. Bas, wij vragen onze gasten naar, uh, in jouw geval het sportmoment van deze week. Waar kom je ja. op uit? Nou, ik heb uh, uh, gekeken. Ik kijk niet zo heel erg veel uh, voetbal... maar ik, heb toch, uh, uh, ik ben toch uh, gaan kijken bij AZ Valencia. Um, dat komt natuurlijk ook omdat ik nog uh, een klein beetje binding heb... met uh, wat mensen die bij AZ werken. Uh, nou, Toon Gerbrands oh, ja. is uh, algemeen directeur daar... en is ook uh, via Bondscoach geweest. Uh, um, en ook uh, de fysiotherapeut die daar werkt, Maat Goosling... Is ook, uh, die was de fysiotherapeut van het Gouden Team. En, uh, dus ik vind het altijd wel heel bijzonder om te kijken... Dat wat ik met de toon uh, Gerbans heb, heb meegemaakt... ...om te kijken of we dat terug kan zien in hoe zet, maar de AZ er nu voor staat. Zullen we eerst even het fragment doen? Dan gaan Achtstikke we daarna goed. kijken ja. in hoeverre ja. je dat herkent. Paulsen, heeft hem mee. En dan moet de voorzet komen. Komt ja! Doepen! Doepen van Martens! En dit is een hele fijne hoor weer. 12 minuten nog te gaan. Maarten Martens, mooi overstapje. De voorzitter de van de dan van Holmen. Het overstapje is daar. En Martens heeft ervoor een inlopen. Maar doet dat uitstekend, want de keeper is kansloos. En zo dat het weer. 2-1. Ja, dat was een feest. 2-1 ja. winst op Valencia. Je weet maar nooit, hè, kwartfinale... Ja. Uh, ja, je hebt die wedstrijd gezien, je hebt Tom Gerbrands gesproken, ja. neem ik aan. Wat maakt hem een goede manager daar bij AZ? Want je kent hem dus als bondscoach uit de volleybal. Nou ja, ik, ik kan niet zo heel goed, anders uh, dan, zeg maar, gewoon de, de stand op de ranglijst uh, ja. bekijken hoe goed hij daarin is. Maar ik, ik kan me wel zo voorstellen, ik heb natuurlijk met hem gewerkt. En wat hij bij het volleybalteam altijd heel, heel goed deed, was uh, heel helder hebben uh, wat de doelstellingen zijn, en daaraan vasthouden, wat er ook gebeurt. En ik denk dat het heel belangrijk is geweest afgelopen jaar. Hè, toen heeft AZ uh, niet echt een, een prijs uh, gewonnen. Maar misschien was de grootste prijs wel... dat ze toch gewoon hun doelstelling hebben behaald. Ja, zij moesten saneren vanwege die DSB-zaak met schering gaan. Ze hebben in één keer... Uh, stapte de, zeg maar, de, de grote geldschieter uh, die, die, die valt om, om het zo maar te zeggen. En uh, nou ja, ik, ik denk dat een heleboel uh, mensen in die situatie hadden gedacht... van ja, luister, als de grote geldschieter omvalt... dan kunnen we ons doelstelling nooit meer halen. Dus we moeten ons doelstelling bijstellen. En dat heeft uh, Toon niet gedaan. Hij, heeft ja. hij is blijven roepen... luister, we moeten gewoon top 5 halen in ja. Nederland. Dat is ook de doelstelling voor altijd. En uh, dan moeten we aan wat harder werken. En dat is gebeurd. En ja, ze staan nu bovenaan. En uh, natuurlijk wordt het heel erg lastig in Valencia. Grote club. Maar ja, in ieder geval 2-1. En, en misschien dat het een soort van uh, scenario was tegen Villarreal. Hè? Twee ja. keer misschien niet de beste van het veld, maar wel doorgaan. En dat hij, hij is financieel van de curatoren af. Hè? Dus Absoluut. dat speelt ook. Ja, nou ja, sportief gaat het goed. Financieel gaat het goed. Dus uh, die club leeft als nooit tevoren. Ja. Uh, er zijn ontwikkelingen in de Ronde van Vlaanderen, Geolippens. Ja, we zagen zojuist een val van een uh, Rabo-renner, een Nederlandse Rabo-renner. Bram Tankink ging uh, onderuit in de aanloop naar de Molenberg. Natuurlijk, ik zei het al, een nerveus peloton. En dat peloton dat, uh, wil zich dan zo goed mogelijk in uh, stelling brengen... voor die smalle beklimming van de Molenberg. Want als je daar achteraan zit, ja, dan, heb je, dan kun je het vaak wel uh, schudden. Want als er dan een breuk komt, dan uh, heb je een probleem. En we zien hier ook een probleem voor Fabian Cancellara. We zagen een valpartij voor in het peloton. Het was een van Radiocheck, maar ik dacht niet dat het Cancelara was die daar op de grond ligt. Maar hij staat nu wel aan de kant hoor. En hij heeft uh, zijn materiaal uh, moeten laten vervangen. Waarschijnlijk een nieuw wiel of iets met de ketting. In ieder geval uh, zit hij in de problemen. En dan rijdt hij ook nog eens een keer helemaal achteraan. Uh, dat peloton achter die breuk. Dus hij zit absoluut niet op de plek waar hij moet zitten. De Rabo-renners uh, zijn op dit moment wel redelijk voorin te vinden in het uh, peloton. We zagen zojuist Lars Boom naast Matty Breschel op kop rijden... tijdens die beklimming van de Molenberg... En dan zag je boom even opzij kijken naar Breschel. En Breschel die een gebaar maakte. Een, een, een beeld maakte met zijn hoofd. van: Joh, doe nou maar even rustig aan. We hoeven op dit moment nog niet te vlammen. Breschel is de kopman van Rabobank. En voorlopig zitten ze nog aan de goede kant van het peloton. Waar Cancellara aan de verkeerde kant zit. En we hebben nog steeds die kopgroep. hè. 15 man, 4 minuut 11 voorsprong. Nog 119 kilometer te koersen. Bas, Bas van der Goor, je hebt het volleybalvertel je in ieder geval actief achter je gelaten. Passief ben je natuurlijk eh, permanent, eh, ja. lijkt mij, mee bezig. Want dat laat je nooit meer los. Toch? Nee, nee, klopt. Nee. Dus uh, uh, ik volg het natuurlijk uh, nog wel uh, steeds. Uh, alhoewel uh, het niet meer, zeg maar, echt live is, maar natuurlijk meer, meer via de, de media. Uh, dus ja, ik, ik ben nog wel een klein beetje op de hoogte. Ja, ja. En, en dan zit je bij AZ. Komt er dat jij een, een generalist bent in het liefhebben van sport? Ja, ik mag graag naar sport kijken. En ik, uh, ik probeer altijd uh, ja, het achterhalen wat mensen nou, zeg maar, uh, moeten investeren om tot een bepaalde prestatie te komen. En uh, dat, vind ik, uh, dat vind ik interessant. En dat gaat eigenlijk over alle sporten heen. De ene ja. doet wat meer en de andere wat minder. En uh, dat, uh, het is leuk om dat uh, te ja. proberen te ontdekken. Maar de, maar de vraag stellen is er misschien ook beantwoorden hm? voor, voor jezelf. Hoe, uh, hoe kom je tot een prestatie? Heb je dat voor jezelf kunnen uh, achterhalen? Um, nou... Misschien, ik denk dat het heel belangrijk is dat je eh, eh, ge geen woorden maar daden. Hè? Dat is een fijn een uh, een, een, een, een gezegde, maar het gaat er denk ik om dat je voor jezelf een soort van helder doel hebt waar je naartoe wilt. En dat hoeft niet een heel hoog uh, abstract doel, want dat is heel lastig. Als je zegt van ik wil olympisch kampioen worden, ja dat is wel heel erg lastig. Maar als je zegt van nou, ik wil, ik wil uh, een paar dingen verbeteren, of ik wil uh, proberen in het beste team van mijn provincie, of van mijn land, of van de competitie te worden. En, en als je, als, als je daar aan gaat werken en dan niet zeggen dat je doet, maar echt ook doen en ook laten zien. Ja, ja. Dat, dat, dat... Maar, maar ik hoor hier wel, laten we zeggen, een heel persoonlijk doel in. Ja. Omdat je in een teamsport uh, ja. opereert, ben je met een doel vaak afhankelijk van anderen. Maar ja. dit zijn heel persoonlijke doelstellingen ja. uh, waar je zelf aan kan werken. Nou, kijk, in een team is het ook heel vaak zo. Vaak zit je in een team. En uh, dan heb je altijd wel een moment dat je denkt: van nou, waarom gaat het niet zoals het gaat? En dat zie je bij heel veel, nou, ja, elke zondagavond om zeven uur zijn er teams die het uh, niet zo doen als ze het zouden moeten doen. En dan is de vraag vaak in zo'n team: wat moeten we nou precies doen? Wat, wat kan ik nou als, als, als speler? Ja. ...bijdragen om het om te draaien. En uh, waar je dan vaak op uitkomt... ...is dat een, een speler gewoon de beste... ...van zijn team wil zijn, de beste van het veld wil zijn. Dat is een hele simpele boodschap, maar gewoon je eigen dingen... ...en niet meer dan alleen je eigen dingen... ...het beste doen wat je kunt. En dan help je het team het beste. U kunt deze hele week vragen en klachten kwijt over de media... ...op ons antwoordapparaat. Pen en papier bij de hand, schrijf het nummer even op. En als u denkt, dan wil ik anoniem doen... ...ook goed, een selectie van deze week.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 was hun aandacht op een toneel en muziekvoorstellingen. En steken elkaar voortdurend veren in hun achterste. Maar nou, wat een schrikkelijk geflim van die zogenaamde bekende Nederlanders. Zondag, dan weet je niet wat of je hoort. Dan krijg je twee maloten te horen die noemen ze in de jammen en die krijzen door elkaar heen en het liefst allemaal schuttingtaal. Ik vraag me dus af wat voor waarde of dit bijdraagt aan onze nachtrust. Zou het niet mogelijk zijn dat deze mannen oppoepelen? Bedankt. De storing, waardoor er geen treinverkeer op Amsterdam Centraal is, de verslaggever ter plekke maakt melding van grof misbruik door de taxibestuurders... die hun tarieven zouden hebben verhoogd om mensen naar Schiphol te brengen die hun vlucht moeten halen. Een uur later hoor ik een uitzending van de KRO waarin een item zit over baten en kosten van de Olympische Spelen. En ik hoor daar iemand uitleggen dat... ...in zo'n periode hotelkosten hoger zijn vanwege de grote toeloop van mensen. Het woord misbruik valt niet. Het is gewoon uh, de wetten van de markt. Ik vind dat een stuk selectieve verontwaardiging in de media. Als het taxichauffeurs zijn, dan is het onmiddellijk misbruik. En als het hotels zijn, dan zijn het economische wetten. Ik begrijp dat niet. U wel? Ik wou graag even mijn ongenoegen uiten aan de lawaai-terreur op de radio. Voor elk programma, tijdens het programma, krijgen die idiote tunes en dat gepenel en gepiggel. Ik vraag me af waar die onzin voor nodig is. Onzin, dubbele onzin. Weg ermee. Max, antwoordapparaat. 035 677 6001. Die opmerking over selectieve verontwaardiging die nemen we mee. Ja, klinkt wel heel diplomatiek en uh, politiek, maar we kijken er echt naar, hoor. Dus daar komen we nog wel eens uh, op terug. We zullen in elk geval in dit programma geen taxichauffeurs meer gaan pesten. Beloofd is beloofd. Interessant. De laatste opmerking ook over de Radio tunes, Want er zijn er zeker op Radio 1 nogal veel te horen. Elk programma zijn eigen tune. Hier zijn er een paar. Vrijdagmiddag live. EO, dit is de dag. Goedemorgen Nederland. Twee dingen. De componist van al die tunes uh, is hier. Uh, Dat is Diederik Huizinga. Uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Welkom Diederik. Ja, je zat al een beetje op je eigen muziek uh, met ja, hoppen. Ja, absoluut. Heel herkenbaar. Ja, vind je ze goed? <laughs> ik vind ze heel goed. En oh ja? Ik word altijd heel, heel vrolijk van. Ja. Wat is de functie van zo'n tune? Uh, het is eigenlijk net als uh, je door een uh, winkelstraat loopt... en je ziet gewoon borden van namen van winkels... en je weet gewoon waar je bent. En voor luisteraars, ja, op radio heb je eigenlijk alleen maar geluid. Dus ja. wat herkenbaarheid is. Ja, je vraagt je wel af, als je als zender één kleur wilt uitstralen... waarom elk programma dan een eigen tune heeft? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, maar nou het antwoord. Um, nou, publieke omroepen vinden het heel belangrijk om elk hun eigen herkenbaarheid uh, te hebben. Dus omroep Max, uh, perstribune, van oké, okay, wij gaan beginnen. En ja, duidelijk die herkenbaarheid van het programma zodat ook de luisteraar weer weet van... hé, dit is de perstribune. Nou, we hebben een voorbeeldje. De tune van BNN Today. Wat is hier Diederik BNN aan? Hij is een beetje eigenwijs. En verderop in het muziekje zitten ook wat beats. En wat ritmes. En die hoor je niet op andere momenten. En dat is echt typisch BNN eigenlijk. Je hoort de doelgroep er doorheen. Ja. De jongen. De jonge, uh, Ja, want BNN is toch wel wat jonger dan ja. de rest van Radio 1. Maar het moet toch ook wel Radio 1 zijn. En vandaar gewoon ja, die combinatie met, met violen. Die, die, die, die, die, die. Maar ook wat, wat beats en effecten en rare geluidjes. Hier is Premtime. Premtime. radication. Door de weg half elf op Radio 1. Absoluut, een hele bijzondere man. We hebben ook met hem gewerkt in de studio. Want hij kwam naar ons van, ik wil echt iets heel anders. En ik wil echt iets aparts. Heb je daar geen last van, van zo'n meedenken? Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het heel leuk om met hem te werken. Hij inspireert. Ja, absoluut. Hij maakte bij ons ook wel wat los. Wat jullie nu hebben gemaakt, die opzet, dat is helemaal niks. En het moet een beetje Simple Minds zijn. Don't you forget about me, met die drums. Het moet dingen losmaken. En die violen spelen. En dat geeft ons alleen maar inspiratie. Ja. Wie zijn ons in dit geval? Um, nou, ik werk met een team van 30 mensen. Ik heb een bedrijf. Uh, we doen eigenlijk tunes en jingles door heel Europa. En ja, per, per project kijk ik gewoon van... Okay, wat zijn de beste mensen die eraan kunnen werken. We hebben mensen die heel goed zijn in drum sounds. We hebben mensen die echt viool spelen in, in het bedrijf. Dus uh, ja, op die manier maken we dat eigenlijk een beetje. Het, hier is de avondspits. Avondspits. Joost Eerdmans. Ja, de avondspits... Uh, er Hoor zijn jij de auto's erin? Of, uh... Er zitten auto's in een beetje... Die auto's die voorbij rijden over de snelweg. Je staat in de file. Er komt een akoestische gitaar in. Omdat je een beetje naar huis gaat. Een beetje relaxed. Ja. Dus, uh... Radio 1 Journaal. Attentie. Ja, attentie. Exact. Uh, NOS uh, is natuurlijk ook een beetje van Thuri. Thuringen. Ook een beetje dat nostalgische gevoel van vroeger en toch het nieuws brengen. Ja, dat zit allemaal in die tune. Maar er ja. zit ook heel veel snelheid in. Ja, ik zie Bas, Bas van der Goorn. Heb je ja. daar ooit zo bij stilgestaan, Bas? Dat ben het zo, nee, het is dat zo gaat, gaat he? Dat gaat helemaal nou, niet, meer wereld, helemaal, niet, meer wereld, niet meer wereld open. Ja, ja. absoluut. Ja, ik vind het ja, wel mooi uitgelegd. Heel helder ja, uitgelegd. Ja, ja. ja, maar je hoort, dit is dus ook dus uit team... Je had het net ja. even over teamwork. Ja. Uh, ja, dat, dit is dus met, met 30, 35 mensen ja. wordt dat toch uh, uitgevoerd ja. en bedacht. Ik wil eerlijk zeggen, toen je binnenkwam, dacht ik van... je zit gewoon in je eentje achter zo'n computertje. Ja, een keyboard. 30 mensen. Ja, Er komt op zich wel heel veel bij kijken. Omdat elke zender Elk programma heeft ook weer eigen wensen. Mm -hmm. Wij maken ook uh, tunes en jingles voor 3FM. Uh, bijvoorbeeld ook mm -hmm. dingen voor Giel. Ja, Giel is natuurlijk ook wel een persoonlijkheid. Ja. Dus die wil kaarde gitaar hebben, ja, dan moet je iemand hebben die goed gitaar kan spelen. Ja. Maar hoor jij het verschil? Bas uh, zo in Radio 1-tunes uh, die uh, zo nu langs nou, alles wat ik nu lang voorkom uh, is wel zeg maar heel herkenbaar. Ja. En, ja. Uh, en als je niet had gezegd van uh, dit is de tune van, dan had ik ze wel geweten. Oh, dus ja. dat is wel, ja, dat, dat, dat, ja. Oh, dat, dat denk ik ook. Ja. Ja. Oh, ja. Grappig. Dan, hebben, dan zullen we nog één doen de autoshow. <laughs> Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Brantzen. Ja, dat is duidelijk. Het, het, ook een beetje toeters van er gaat wat gebeuren. Uh, en hier ook wel een beetje autogeluiden. Het, het kappelt een beetje, praten over auto's, dat is het uh, programma. Ja. Hoe lang doe jij daarover om dit, dit hele proces tot uh, deze uitkomst te leiden? Uh, nou, gemiddeld doen we ongeveer een dag van het maken van een concept van één tune Dat we hem echt hebben, lekker hebben zitten. En dan nog ongeveer een dag uh, om hem uit uh, te mixen. Ja. Dus echt de goede geluiden, de goede drum sounds... en echt, echte violen in te spelen. Mm -hmm. Dus dat is ongeveer ja, twee dagen ongeveer. Ja, Dat is een heel vakgebied, hè, wat jij bij ja. ja. ja. Wat vind je zelf een mooie tune? Behalve je eigen werk, wat ik kan me nog voorstellen. Dat je zegt, ja dat is mooi en dat is goed en dat is goed gevallen. Maar als jij eh, gewoon zo een tune mag kiezen... waar kies je dan voor? Ja, ik vind sommige tunes zijn wel heel bijzonder. Uh, de tune van met het oog op morgen natuurlijk. Ja, dat is een bestaand muziekje, Reinhard Meijer. Ja, maar uiteindelijk is het toch een tune geworden. Ja. En uh, hij is nu weer opnieuw gespeeld door het Metropoolorkest. Ja, dan denk ik wel van, uh, een stukje geschiedenis. En langs moeten... de lijn straks, hè? Quincy Jones. Ja, dat is ook heel bijzonder. Tada, tada, tada. Ja. En bij sommige dingen denk ik ook wel eens van... Uh, het is nu 2012, we gaan nu de volgende stap maken. Het is lekker om weer... De uh, volgende stap, je moet toch ook zo'n gouden, uh, gouden uithangbord niet schrappen? Nee, nee, dat moet je ook oh. zo laten. Oh. Maar je moet ook, ook hier en daar proberen nieuwe geluiden toe te voegen. Net zoals met het, tune van, met het oog op morgen. Ja, dat is waanzinnig ja, daar is de metropole nu inderdaad, zoals je zegt. Dan zou, zou langs de lijn ook een upgrading kunnen gebruiken... Eh, zonder oh, als... eh, dat je afdoet aan, aan, aan het merk eh, zoals je dat zo kent? Ja, als, als mensen daar behoefte, als de programma zeggen van... ja, kijk daar eens ja. naar, dan, dan loop, zeker. Loop even langs, ze zijn aan de voorbereiding ja. bezig... van een zware <laughs> uitzending straks vanaf twee uur. Ja, ja Diederik. Ben je nog bezig voor de een of andere radiozender nu? Of is de maat even vol? Uh, nou, we hebben net een heel mooi pakket voor de BBC gemaakt. Oh, leuk. BBC Radio oh. One in Engeland. Oh dus Daar zijn we heel lang mooi. mee bezig geweest om daarvoor te mogen werken. En uh, we hebben net iets afgerond. Dat het gaat morgen draaien. Spannend. Oh, bon. oh. Het nieuwe geluid van de BBC. Ja, dus dat is uh, leuk. Modern. modern. Heel modern. Zo. Ja. ja, ik had bijna gezegd: uh, mag je het al laten horen? Maar het is morgen de primeur bij de BBC. Dus... Ja. Ja. Dus, uh... Nou goed, Diederik, dankjewel, dankjewel dat je het wilde dan. uitleggen. Ik hoop dat onze vragensteller op het antwoordapparaat uh, tevreden is gesteld. Uh, ik vond het boeiend. Diederik, uh, huis Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035 677 6001. Mailen kan ook perstribune@omroepmax.nl. Bas, Bas van der Goor, oud volleyballer, hier te gast. Ja, Bas, zo gaat het dus bij de radio. Hebben ze bij het volleybal ook nog een iets waar aan je ze kunt herkennen? Is er een, is er een visuele tune uh, bij een volleybalteam uh, nee. of meestal uh... zijn ze te herkennen aan het feit dat ze langer zijn dan twee meter. Zeg maar, ja, de spelers zelf. Dat is ook een maar, maar. Maar, maar is het maar uh, audiotechnische? Niet nee nee, nee, nee, nee, nee. Zeg, uh, jij bent uh, oud volleyballer. Uh, je gaf net al even aan, ik doe daar helemaal niks mee in, in, in die wereld. Mis je dat dan niet, vreselijk? Um, nou, ik denk dat als je iets nieuws gevonden hebt... waar je heel veel energie in kwijt kunt... dat, het dan, uh, dat je dan wat minder snel achterom kijkt. Um, uh, het, het enige moment waarop ik denk van... Uh, verdorie, het zou dan wel leuk zijn om in een korte broek in het veld te staan... is als je echt een wedstrijd gaat, uh, gaat kijken. En, uh, en je ziet, uh, ziet de gasten nu bezig om, om een wedstrijd te winnen. Dat, dat is wel leuk om dan... Uh, dan begint het wel een beetje te kriebelen. Maar ja. als, als ik nu hier zo zit, nee, dan valt het eigenlijk wel mee. Dan uh, zal het jaar tijd wel duren. Kom ja. je ooit terug, denk je, in die wereld? Of uh, hou je daar ook niet mee bezig? Um, ik hou me er niet Mee niet bezig, maar uh, dat zou zomaar een keer kunnen. Ik, ik weet het niet. Op dit moment uh, heb ik, uh, heb ik, uh, kan ik mijn tijd de prima besteden. Ja, ja. Dat is waar. Dan gaan we straks horen. Straks hm. nemen we ook uh, de sportweek onder de loep met uh, even ten apel. Eddie Poelman, maar nu eerst. Hij zoekt legendarische medailles en olympisch geluk. Olympisch geluk. De vliegende kip. Zul van der Wart. Ja, ik ben buiten nu. en uh, Landgoed Knollendam, zo heet het. En waarom het Knollendam heet, ja, dat heeft natuurlijk met Monique Knol te maken. Maar ze komt uit Soest. En uh, tijdens het carnaval heet Soest ook Knollendam, dus vandaag. Landgoed, de vlag hangt uit, uh, zie ik. Dus de koningin is thuis. De koningin is thuis, ja. ja mijn man die is gek van vlaggen. Ja, we, we staan hier uh, buiten. Je hebt een landgoed van drie hectare. Met aardig wat paarden ook. Ja, ik ben begonnen toen ik hier kwam wonen, zo'n nou, 18 jaar geleden denk ik. Met één paard, met één paard En nu heb ik eh, drie Friese paarden, want ja, ze krijgen weer veulen, dus hoe gaat dat? En alles wat hier komt, dat gaat hier ook niet meer weg. En eh, we staan hier nou bij mijn eh, dressuurpaard. Ik rijd wedstrijden. Ik zit nu in, in de Z1 en ben aan het trainen voor de Z2. Voor de mensen die daar verstand van hebben. Is dat een goed niveau? Uh, nou, ja, je moet het niet vergelijken met Ankie. Hè? Dan is het uh, nog niks. Maar ik bedoel, ik rij met een hoedje, gelukkig. Ik ben met de galopchangementen bezig. En de galoppirouetten. Dus ja, ik, ik doe wel mee, denk ik. Nou, dan heb ik er nog eentje. Die dan lopen we even uh, naartoe, want je hebt, je hebt verschillende weilandjes. Ja, ik heb dus de, de hengst waar ik op rij, uh, dressuur, dressuurwedstrijden mee rijd... die uh, staat aan de ene kant. En dan moeten we een heel stukje verder. Want heb ik nog een hengst, een jonge hengst. En die komt ook meteen die aangelopen. Komt ook meteen en die... Uh, uh, daar rij ik nou een paar uh, maanden op. En die is. Uh, nou, hij is wel heel braaf, maar zijn moeder overleed toen, de, toen hij een uh, maand oud was. Dus we hebben hem met de fles uh, grootgebracht. Een paard met de fles geld brengen? Ja, uh, ja, echt vreselijk. Maar uh, het, uh, ja, het is met er wel eentje. Hij is ja, dat set, zie ik ook. Hij zei... het veel haar, Zie je dat? En, en leuke staartjes. Lijkt een beetje wat jij vroeger ja. had. Ja, ik had uh, vroeger zo'n een heel klein uh, dunne vlechtje achter, uh, uh, achterop. En uh, hij heeft enorme lange vlechten. En, uh, nou, het is gewoon heel leuk weer om, om een ander paard weer te hebben. Om weer, uh, nou ja, je moet weer vanaf het begin beginnen natuurlijk. Ja. Maar ja, ik probeer wel uh, uh, nou ja, in de zomer straks met hem ook te starten in, in de wedstrijden. Ja. Nou heb je nog een paar andere paarden en ponies, want je geeft ook les. Ja, ik heb uh, drie Shetlandertjes. Dat zijn hele kleine ponies. En uh, mijn dochter Noekie is acht en ik ben nou denk ik twee, drie jaar geleden begonnen om uh, ponylesjes te geven. Nou en die kinderen komen dan, uh, ik, ik denk dat ik een stuk of tien heb, kinderen die ik geef. En nog twee moeders, die rijden dan op mijn oude paard, die staat even verderop. Dat was mijn eerste paard die ik uh, van de dekkingstekeuring heb gekocht. En uh, nou ja, die, die, die twee moeders die wilden ook graag rijden, dus die, die geef ik les op mijn oude paard. En dan hebben we nog verleden jaar een, een haflinger gekocht. En die kan uh, ook voor de kar om te mennen. Dat is mijn dochter, die, die roept dus de paarden nu. Ja, dat zien we niet, maar we horen het wel. En uh, nou ja, goed, die, die, die, uh, die rijdt onder het zadel, maar ook uh, mennen. Dus voor de kar loopt die. Nou is het wel speciaal, hè? want je 24 jaar geleden won je de Olympische Spelen. En uh, ja, het is nu nog 117 dagen na de volgende Spelen in Londen. Maar dit heeft het jou wel allemaal gebracht, denk ik. Of had je dat zonder die Olympische Gouden medaille ook kunnen krijgen? Uh, ja, nou goed, mijn man die, ha die had al een huis. M toen was hij nog mijn vriend. <laughs> die had dus al een huis en uh, we zijn hier in uh, wezen komen wonen. Dat kon allemaal. En dat is, uh, ja, dat zei ik al 18 jaar geleden. En... Uh, ja, uh, uh, uh, tuurlijk, ik heb ontzettend veel moeten sparen om, om uh, mijn eerste paard moet, te moeten krijgen en die te kunnen kopen. En uh, ja, ik, ik ben wel iemand geweest die altijd alles gespaard heeft. Alles wat ik dan verdiende met het, met het wielrennen, ja, dat, dat spaarde ik op. Ik denk van, ik wilde wil later weer een paard. Nou ja, in de tuin aanleggen en, en dan goed, het kost hier een hoop. Dat heb ik wel van het fietsen allemaal kunnen doen, ja. Merk je nou nog dat je olympisch kampioen bent geweest aan mensen die jou ontmoeten? Ja, toch wel. Het, weet je, het is natuurlijk wel heel lang geleden... maar je hebt toch af en toe wel eens mensen... Laatst ook iemand die sprak me aan, die zei van... hé, hey, jij bent die, uh, die, die, die wielrenster, toch? Ja, ja, dat was ik toen, ja. Dus dat, af en toe is dat wel leuk. Het is niet zo meer als, als toen ik net die Olympische medaille had gewonnen. Dan kon ik niet op straat lopen. Vond ik er ook geen bal aan, hoor. Dat je overal herkend. Vond ik toen vreselijk. En nu vind ik het wel leuk. Ik doe nou de, de paardrij-instructeursopleiding... En uh, verleden weken, uh, we het zijn allemaal meiden. één jongen, één man. En hij zegt, ben jij dan die Monique Knol van het wielrennen? Ik ben al maanden met die kussens bezig. En hij zegt, dat heb ik nooit geweten. Nou, hij was helemaal van zijn apropos. Ik vond het heel leuk. We kunnen nog uren doorgaan, maar dat doen we niet, hè. Van de zendtijd zit erop. Hey, jammer nou, we hebben nog zoveel stof om te praten. Ah. Ja. Nou, Monique Knol, kom gewoon een keer naar Hilversum, zou ik zeggen. Gast op de perstribune, de enige tijd. Kan altijd. Bas van de Goor, als u vragen hebt aan onze oud-topvolleyballer... die met goud uit Atlanta 96 terugkwam, dan de deperstribune.nl. Richard van der Maden, de tweede helft ondertussen begonnen. NEC De Graafschap ja ruim acht minuten nog steeds 1-0 in het voordeel van NEC de thuisploeg uit Nijmegen door een doelpunt al vroeg gemaakt door Lasosjeune nu de Graafschap in de aanval aan de linkerkant van het veld met El Hasnaoui de aanvallende middenvelder de Graafschap dat nog heel weinig kansen heeft gekregen in deze wedstrijd nu misschien via vermoed speelt zijn directe tegenstander uit Lasosjeune paast de bal naar Poupon in het strafschopgebied die weer terug naar Purle-Frenkel dan moet de voorzet komen van de linksback van de Graafschap maar hij wacht nog even probeert de achterlijn te halen dan komt uiteindelijk wel de voorzet blijft die bal binnen maar ...wordt dan toch weer simpel uitverdedigd door NEC. Het is een uh, doelschop voor Gabor Babos... De Hongaarse sluitpost van NEC die nog heel weinig te doen heeft gekregen. NEC dat in het eerste kwartier oppermachtig was. Veel kansen creëerde. Eén doelpunt dus maakte in de persoon van de Deense middenvelder Lasse Schöne. En daarna werd het allemaal een stuk minder. Ging de graafschap hard spelen. Met name via gele kaarten, Sais, Kaak die zelfs direct rood kreeg. Meijer was het allemaal ver over het randje. En de graafschap dat, ja, mist gewoon kwaliteit. En dat zie je ook in deze wedstrijd duidelijk weer terug. Tien minuten zijn we bezig in de tweede helft. En NEC leidt nog steeds in dit duel in Nijmegen met 1-0. Bas van de Goor, Bas. Zeven volleyballers. huidige collega's van jou, zal ik maar zeggen. Internationals houden ermee op. Jeroen Trommel, Robert Horstin, Kai van Dijk, Dick Kooi. Ik noem zomaar wat namen. Wat vind jij van zo'n besluit? Van, van die leegloop? Nou, ik, ik weet niet exact wat hun uh, beweegredenen uh, zijn. Um, maar ja, kijk, in, in de sport werkt het natuurlijk wel zo... dat, uh, dat je zelf uh, gewoon hard moet lopen. Uh, en uh, dat je... Uh, op het moment dat je iets wilt presteren... er is geen enkele bond of, of, of club die ervoor heeft gezorgd dat je kampioen wordt. Het gaat om mensen. En uh, mensen die moeten gaan, gaan lopen, die moeten de kat trekken. En als daar geen uh, uh, motivatie is om zeg maar, in te stappen... en dat er zelfs voorwaarden gesteld worden om bij het Nederlands team uh, betrokken te blijven... ja dan dat is dat geen goed signaal. Dat is de omgekeerde wereld. Hè? Absoluut. Ja, ja. Zeg maar ondertussen die arme bondscoach, hm? Bennen ja. zitten met de gebakken peren. Ja, Hoe los je ja, dat op? Uh, ja, dat is... Dat is, dat is lastig, eh, want eh, je zit in een soort van, van cirkel. Eh, eh, ondertussen is Nederland redelijk gezakt op de wereldranglijst. En als je mee wilt doen met de grote toernooien, dan moet je kwalificatie spelen. En als je kwalificatie wilt spelen, dan moet je weer op de ranglijst een bepaalde eh, plaats staan. Dus op het moment dat je heel laag staat, ja, dan mag je, niet, mag je niet meedoen. Dus nee. de weg naar boven wordt steeds, steeds zwaarder. En juist nu heb je een aantal mensen nodig, eh, in deze fase, die gewoon eh, met hun hoofd door de muur heen lopen. En niet één keer, maar een stuk of drie, vier, vijf keer. Zoals, nou ja, in 86 is, uh, is het, zeg maar het hele, hele project begonnen dat geëindigd is in 1996 in Atlanta uh, en daar zijn toen stond Nederland ook op de 30e plaats op de wereldranglijst en uh, toen zijn er drie mensen heel hard gaan lopen en dat heeft geleid tot een opmars ja. en ja, zoiets wil je nu eigenlijk ook dat er gaat gebeuren ja, en misschien, ja, Benne zegt uh, hij verwijt deze jongens hmm. een gebrek aan commitment uh, ja, ja. Dus... ja, topspot is, uh, is onvoorwaardelijk ja. geen voorwaarde aan uh, je hebt één doel en dan doe je alles voor ja, dus... en, en niet al, alleen als ik dit of als ik dat. Maar hoor ik hier nu in als jij bondscoach was geweest. Mm. En je zou überhaupt zo'n jongen tegenkomen ja. die zegt... ja, ik wil best voor het Nederlands team. Maar dan, ja. dan ja. zou jij zeggen, uh, dank voor de moeite. Uh, zoek het huis maar weer op. Nou kijk, ik zou eerst uitleggen wat we zouden gaan doen, ja. wat het doel is. En, eh, en ik zou dan wel vragen eh, dat je dat mensen alleen eh, mee eh, kunnen doen als ze onverwacht daarvoor gaan. Ja. Want anders kun je er namelijk niet op bouwen. Want als nee. mensen ze maar afhaken op het moment dat het even tegen zit of als ze eh, hun moederjarig is, ik noem maar wat. Ja, dan, eh, dat helpt natuurlijk niet. Nee. Ben jij zo iemand geweest? Nee, deze vraag ga ik zo stellen... want er zijn weer ontwikkelingen in Nijmegen, Richard. Wedstrijd, denk ik, beslist in de 58ste minuut... want NEC komt op 2-0 door Spits, Genero C. Fuick. en de Graafschap, dat voetbalt al een tijdje... met tien man door de rode kaart van Leon Kaak. Dat moet dus nu alles op de aanval gaan gooien... maar het heeft heel weinig afgedwongen. NEC komt op 2-0, C. Fuick is de doelpunt te maken. Was van de Goor, gebrek aan commitment is één... maar is het ook niet een gebrek aan talent in de huidige volleybalgeneraties? Uh, Althans, uh... absoluut talent... Nou, kijk, het woordje talent kun je in verschillende uh, uh, vormpjes schieten. Uh, als het gaat om talent, in de zin van of je een bal in het veld kunt slaan, dat is één. Maar talent is ook uh, commitment hebben en doorgaan als je zeg maar, tegen de muur aanloopt, of uh, vier uur per dag kunt trainen, of hey, dus dat, soort, dat soort zaken. En uh, als je kijkt naar waar de jongens nu spelen, de meeste spelen, of in Italië, of in Polen, of in andere sterke competities hè, de, uh, dan zou je toch zeggen van nou, volgens mij moet iedereen best wel met de wereldtop mee ja. kunnen. Dus als, die, als iedereen bij elkaar gaat. Uh, wordt gezet en, uh, en er is een soort van heilig commitment, dan zou je kunnen zeggen dat misschien dat ze dat er een hoger plaats op de mogelijk is dan wat ze nu staan. Nou, wie, moet, wie moet het nu uh, wie moet het nu oplossen? Heb jij enig idee? Uh, ja. Nou, laat, laat de mensen die, zeg maar, uh, die, die absoluut hogerop willen opstaan en uh, even een keer met z'n met uh, drieën, vierën, vijf koffie gaan drinken. En zeggen luister, er zijn er een aantal die moeten gewoon gaan lopen en dan hopen we dat een aantal meekrijgen. En, en uh, uh, het, het begeleidingsteam, de, de coaches, uh, ja, die moeten zorgen dat mensen bij elkaar blijven. Zullen ze dat, dat mee willen doen? Nou, op dit moment... Ja, nee, ik heb daar op dit moment geen... Uh, nee, nee is geen ambitie nee? in. Nee, nee. Ik, ik vind het... Uh, Edwin Benne en Henk Jan Hulter de, de, de coach en assistent... Um, uh, die hebben volgens mij een, een, een prima uh, instelling om daarmee aan de, aan de slag te gaan. Dus uh, dat is, dat is een, uh, hun uh, lastige ja Dit is geen diplomatieke antwoord. Dit is gewoon het eerlijke antwoord. Ja, dit is het eerlijke antwoord. Ja, okay. ja. Uh, andere zaak. Jij ja. was 32 toen je diabetes kreeg. Ja. Hoe krijg je diabetes? Um, dat, in mijn geval is dat pure pech. Je hebt twee soorten diabetes: diabetes type 1, voorheen noemen ze dat jeugddiabetes, en dat is een auto-immuunziekte. Dat krijg je als je een virus of een, of een infectie hebt. En daarnaast heb je ouderdomsdiabetes, type 2 tegenwoordig. En mensen worden steeds jonger om uh, type 2 te, te, te, te ontwikkelen, en dat is meer een, uh, nou voor het grootste gedeelte een leefstijlziekte. Door uh, de kans vergroot dat je het krijgt als je ouder wordt. Nou, dan worden we allemaal. Maar ja, je was 32. Ja, maar dat was dus met... Ik werd type 1, dus dat is zeg maar de andere... Oh, je vorm. zit in de andere vorm. Ik zit in de andere gewoon. Ja, ja, nee, nee, nee, bij type nee, 2, ja, als ok, je zeggen. ouder wordt, ja. als je overgewicht hebt, ja. als je een ongezonde leefstijl ja. hebt, als je ouders het hebben, als je uh, rookt. Ja, en, ja. en, uh, en dat is een heel groot uh, probleem, want er zijn ongeveer bijna miljoen mensen in Nederland die dat hebben. Ja, bij jou was het ge ja, gewoon... Ja, gewoon. Het lichaam maakte geen insuline meer aan, ja. althans, om die bloedspiegel op peil te houden. Ja, klopt. Ja. Uh, de de, de Alfis die je maakte... Uh, de, de, de, daar zitten eilandjes van Langerands in. Ja. Dat zijn de insuline producerende cellen. En door een auto van het afweermechanisme keert zich tegen je en nou, vanwege een soort van friendly fire ja. uh, functioneren die cellen niet meer en nee. heb je dus geen uh, insuline meer. Nee, en wat denk je op zo'n moment? Nou, eerst even de klap. Uh, en het mooie is dat uh, uh, je collega's van, van Studio Sport die hebben me eigenlijk heel erg geholpen. Uh, want op het moment dat ik uh, s ochtends een, uh, de diagnose kreeg en een uh, soort van persberichtje eruit stuurde, omdat ik, ik had al twee weken niet meer uh, kunnen volleyballen. En ik, nou, ik wil het toch even laten weten in, in, in één uh, uh, stap wat er aan de hand was, uh, die hebben daar een onderzoek naar gepleegd. En s'avonds hadden ze een item op Studio Sport waarin ze vertelden dat ik uh, type 1 had. En tegelijkertijd hadden ze een onderzoek gedaan naar andere atleten met type 1. En toen kwamen ze uit bij de Britse roeier, Sir Steve. Redgrave. Ach, die dat heeft is, hoe vaak niet gewonnen? Die heeft vier keer meegedaan en vier keer Olympisch Goud gewonnen met, uh, met roeien. En, en toen kreeg hij diabetes type 1 en toen ging hij alsnog voor de vijfde keer en die won hij ook. Dus hij heeft vijf keer meegedaan, vijf keer goud en de laatste met diabetes. En uh, het mooie is dat iedereen uh, in het medisch werkveld met alle respect, die, die doet fantastisch werk, maar zo'n sportman liet zien wat je allemaal nog kunt als je type 1 hebt. En ik had namelijk helemaal geen idee. Ik heb niemand in mijn familie met diabetes. Dus ik wist er helemaal niks van de nee. ziekte. Ik had nog een stof van beeld van dat je geen suiker meer mocht, dat je ja. niet meer mocht sporten, nou dat bleek allemaal ouderwets. Uh, en, uh, en hij heeft me eigenlijk uh, meteen uh, het inzicht gegeven wat allemaal mogelijk is, namelijk in een van de zwaarste sporten die er misschien is, roeien, toch nog het hoogste van de wereld. Ja, Was uh, hij, hij niet schafeur uh, nou, ook? Hij heeft, bij vier, hij heeft bij vier, met vier en met twee in een boot. Oh, ja. Ja. Nou ja, dat is een goede dag zeg. Ja. Maar uh, goed, je hebt uh, laten we zeggen van de nood een deugd gemaakt, je hebt ja. Bas van de Goor Foundation opgericht, wat ja. wil je daarmee bereiken? Uh, nou, in één zin de kwaliteit van leven van mensen met diabetes verbeteren... door middel van sport en bewegen. Dus wij organiseren heel veel activiteiten, sportactiviteiten... met name voor kinderen uh, met uh, diabetes, uh, kampen, sportdagen, clinics om uh, hen te laten ervaren wat het is om te bewegen. Bij heel veel kinderen, maar met name ook nog bij hun ouders... wil het nog wel eens voorkomen dat ze een beetje de handrem aantrekken... als er gespot moet worden. Want een heel, uh, direct, uh, wat er direct kan gebeuren, is dat je bloedsuiker een beetje gaat dalen... en misschien wel te ver gaat dalen, waardoor je een hypo krijgt. En dat is een beetje vervelend. En vaak denken mensen dan van, nou ja, als ik ga ik sporten... sporten. Ja. Dan ga ik maar niet sporten. Maar hoe voorkom je het dan dat dat tijdens het sporten gebeurt? Nou, dat willen we tijdens die activiteiten uitleggen. Uh, mensen laten ervaren wat, wat er gebeurt. Je kunt een beetje spelen met je insuline je kunt spelen met, met, met voeding en uh, uiteindelijk is het heel goed mogelijk om je bloedsuikers stabiel te houden sterker nog, uh, in het begin was het een klein beetje op het moment dat je sport je kunt sporten als je diabetes hebt, maar ik wil het helemaal omdraaien je bent gek als je het niet doet want hoe meer je beweegt, hoe makkelijker het wordt om je bloedsuikers stabiel te houden ja? en dat is eigenlijk de kern van wat we allemaal doen ja, want het gaat om 750.000 mensen in Nederland. En ik las een afschuwelijk cijfer. Dat ik geloof ik 2025. Is dat voor hoeveelvoudigd? Nou, het is nu, met de cijfers van 2009 zijn inderdaad 740.000 mensen. Ondertussen zitten we op een miljoen. En ja. uh, in 2025 zou het 1,3 miljoen zijn. Maar we lopen al voor. Dus 1,3 miljoen gaan we niet halen. Nee. Kijk. Dat worden er meer. Nog meer. Dus ja, ja nou goed. Laten we straks maar eens kijken of er überhaupt een, een, een preventie uh, te vinden valt. Ja, als ja. je zegt overgewicht dan ja. he, dan heb je wel, en, en roken, ja. Ja, dan heb je wel iets bij de hand. Ja. Um, even, want het is uh, tien voor twee. Dan gaan ja. we langs uh, onze uh, sportverslaggevers even te napel. Eddie Poelman, met hun kijk op de afgelopen sportweek. En dan uh, leggen ze ook een wetje waarmee wie iets te winnen valt, uh, door u. Het was me het weekje wel, zeg. De Sportweek, volgens Evert en Eddy. Ja, goedemiddag met Evert. Goedemiddag, ja, hoewel, uh, ik weet niet of jij het al weet. Mijn uh, mentor en leermeester uh, Maarten de Vos is uh, overleden. En daar uh, wil ik uh, heel even bij stilstaan, want... Uh, van 68 tot 74 was hij ongeveer mijn, uh, mijn steun toeverlaat en, uh, en leidsman. Ja, ik heb het gistermorgen gelezen in een advertentie. En er was een speciale website voor geopend. Daar heb ik ook een paar regels op gezet, want ik heb hem ook gekend. Ja, uitstekend. Ik moet, er nog eens, uh, moet het eerst verwerken en dan ga ik dat ook doen. Hé, uh... hey, uh, ja, uh, geen vrolijk weekend voor jou dus, maar uh, je, je bent toch bij twee voetbalwedstrijden geweest. Dus je zult je opperbest vermaakt hebben, neem ik aan. Nou, eh... Uh... Of niet vrolijk gesproken, Utrecht, Excelsior en PSV, VVV gisteren. Uh, de ene de... hoofdpijn uh, was nog, uh, nog erger dan de ander. Uh, daar in Utrecht werd de enige speler, uh, namelijk een Japanner, die niks van de voorverstreking begrepen had terecht. Man of the match. En gisteren stal Gomez de show. Hoe krijgt iemand het in zijn hoofd om onder de wedstrijd eerder rondjes te gaan lopen? Het is echt van de gek. Gaat hij nou uh, het komend seizoen weer uh, bij PSV? Nou begrijp ik. Nou ja, uh, dat zou PSC wel willen, maar hij moet dan geloof ik 80% van zijn uh, salaris daar in Londen in leveren. Hij is nu geblesseerd trouwens, maar uh, hmm. ik denk niet dat meneer uh, Philips dat gaat trekken. Maar hmm. wat moeten ze dan met die 10 met die, die ton? Die hebben ze toch als eerste keeper aangetrokken? Die zal wel blijven staan, uh, hmm. want uh, nou ja, uh, daar hebben ze hem voor gehaald en die is niet zo duur. Ik zat vrijdagavond in een uh, zwak moment, zat ik naar de Jupiler league te kijken. En zag ik ineens een, een man met een heel dik hoofd op de tribune bij Go Ahead. En dat bleek Jimmy Kolderwoed te zijn en die wordt daar interim trainer. Ik dacht dat Kolderwoed naar, uh, naar Telstra zou gaan. Je ja, had dat Leo Driessen geloof ik geregeld, hè? Ja. Uh, gaat even niet door. Dus uh, eventjes naar Deventer uh... Ja, hij gaat daar even in, trainer en dan wordt Lodewegers, heb ik begrepen, volgend jaar de hoofdtrainer. Gistermiddag ook even nog tv gekeken, want ik ben altijd benieuwd naar Arjen Robben en Potjan Dori. Het was weer Robben die de enige winnende treffer scoorde. En ik ben zo bang dat hij nu al zijn kruid verschiet en straks op het EK weer geblesseerd is. En Snyder is ook al niet in vorm. Die Robben, die raakt inderdaad zo opgebrand als ze doorgaat. En vandaag hebben we de Ronde van Vlaanderen zonder de muur van Gerardsbergen. Ja, dat vind ik heilige schenders hoor. Dat kan eigenlijk niet. Maar ja, dan moeten die Vlamingen ook maar zelf weten. Vrolijk zijn we wel geworden van AZ tegen Valencia. Want iedereen dacht, nou ja, de nummer drie van Spanje loopt over AZ heen. Maar is, nee hoor, lekker gewonnen. Nee, maar eh, AZ heeft niet alleen eh, mijn sympathie, maar ze spelen zonder meer het, eh, het beste en het vrolijkste voetbal. Dus AZ ja. moet eigenlijk kampioen worden, alleen eh, komt er nog wat sores van de Europa League tussen ja. en nog een zwaar programma hoor. Dat gun ik ze eigenlijk ook wel. Hey, zullen we een weddenschapje zetten op eh, het resultaat die er doorgaat? Ze gaan naar Mestalla, dat is een stadion wat jij goed kent, je bent er vaak geweest. Maar eh, word je als tegenpartij niet vrolijk van? Maar ik denk toch dat AZ een keer gaat scoren en dat die er toch doorkomen. Dat zou een geweldige prestatie zijn. Kerel, dat is uh, hopen tegen beter weten in... Uh, ik, uh, ik wens ze het allerbeste, maar ze gaan het niet redden hoor. Ik wens je een prettige middag, Poel. Ook zo. Hoi. Evert, die zegt AZ, uh, gaat door naar Valencia. En uh, Eddie uh, vindt dat een fata morgana. Als u denkt, uh, ik werd mee, dan kunt u een uh, mooi uh, t-shirt uh, winnen... via uh, de perstribune Evert uh, en Eddy. Te bekijken ook de uh, t-shirt met de koppen van de beide heren erop. De hoofden, uh, moet ik zeggen. En uh, ja, het is op dit moment 9 voor Eddy, tegen 8 uh, voor Evert... in de wedges die ze de afgelopen weken hebben gehad. De winnaar van het vorige shirt, Bert Broeze uit Wierden. Bert, het shirt komt er zo spoedig mogelijk aan. De Depersterwinner.nl, klik even op Evert en Eddy... en u kunt uh, verder meewedden. Bas, Bas van der Goor, Bas, je bent ook betrokken bij het Olympisch Vuur, hè? Uh, ja. ja, dat lag onder vuur de afgelopen weken in de Kamer. De Twee ja. politieke, uh, ja, het is een hoop gedoe. De minister zegt uh, zeg niet wat het gaat kosten. Er ligt een gedal van 8 miljard op tafel. En dat gaat allemaal ondertussen, meen ik, ten koste toch van de ambitie. Nou ja, kijk, Het is heel vervelend dat er nu gesproken wordt over de kosten van iets wat over heel, heel lange tijd gaat plaatsvinden en dat er weinig aandacht is voor zeg maar, waar, waar we nu mee bezig zijn. Namelijk het Olympisch Vuur en proberen om Nederland beter te, te maken, gezonder te maken en met een heleboel initiatieven die nu al, zeg maar, uh, uh, ja, waar we nu al profijt van kunnen trekken. En uh, ik snap wel dat, dat zo'n cijfer in één keer ergens een bom inslaat, maar het is uh, uh, het, het leidt een beetje af van wat, wat we nu aan het doen zijn, want er is nog helemaal geen sprake van dat we de Olympische Spelen uh, gaan, gaan, gaan organiseren. Dat gaan we kijken over een aantal jaar, of we daartoe uh, misschien een, een, een bid kunnen gaan maken. Het gaat nu om, op heel veel verschillende plekken in Nederland, uh, initiatieven te, te ontplooien die ervoor zorgen dat Nederland beter in gezonder wordt. Ja, maar goed, wat denk je, uh, door al, al dit rumoer en die hijsa, ja. uh, wordt het nog wat? Gaat dat vuur niet langzaam uit in plaats van dat het opleidt? Nou, het is, uh, het is best wel een, een lastige discussie, maar ik denk dat we voor moeten blijven uh, laten zien waar we nu mee bezig zijn. En ook als, als ik kijk naar de argumenten die aangedragen worden dat we het geld veel beter aan andere dingen kunnen besteden zoals sport op school of eh, publiek-private samenwerking ja. en dat is precies wat we doen eh, met het Olympisch vuur hè. er zijn nu al heel veel initiatieven die, eh, die ervoor zorgen dat we eh, dat kinderen die nu op school eh, te weinig gymnastiek krijgen dat we, die, dat we daarvoor gaan kijken of we, eh, of we die meer in beweging kunnen krijgen want ja het, we hebben het net over met mijn stichting als over die gehad, over diabetes, ja, gehad. Zeker, en ja. dat begint natuurlijk al daar hè. Type 1, uh, je, je vroeg me net, van hoe is groot is ja? de kans dat je kinderen type 1 krijgen? Nou, die is... In mijn geval 8 procent. Want je hebt vier kinderen. Ik heb vier kinderen, ja. Jeetje. En, eh, ja. en eh, die is 8 per kind. Maar als je type 2 hebt, dan is dat, een heel, eh, eh, dat, is dat veel groter. Eh, en dat heeft niet te maken met het feit dat het erfelijk is... maar meer cultureel overdraaglijk. Eh, wat stellen pa en ma voor een voorbeeld? En dat gaan de kinderen eigenlijk ook doen. Dus als pa en ma een grote bord eten opscheppen... dan doen de kinderen dat ook. En als pa en ma niet bewegen, dan doen de kinderen dat ook niet. En daarom is het juist van belang om die kinderen dat ja. we juist wel... zodat we daar uh, in, uh, iets mee kunnen. Het wordt muziek, hè? Ja. Ik weet nog wie het gemaakt heeft. Diederik Huizinga, deze tune. Einde van het programma. Zometeen de collega's van Langs de Lijn. Dan krijgt u het staartje Nek de graafschap. Stand nu 2-0. Meer voetbal, Ronde van Vlaanderen. De perstribune uh, die kunt u bereiken via de website. De U kunt het antwoordapparaat inspreken. 035 677 6001. Ik wens u nog een uh, fijne zondag. En tot volgende week. Psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat uh, ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse radio. We hebben het aan het van 9 uur. Goedemorgen. Warenhuis V&D gaat 12 vestigingen sluiten. Bijna 2000 werknemers komen op straat te staan. Het is onbekend om welke vestiging het gaat... De wagenhuizen van VNT draaien al jaren met verlies. Mensen, ik stop ermee, want de vervanging komt eraan. Kijk, hier hebben Marlon Jager en die gaat gewoon door. Marion, hier heb je de tekst. Ik kan er echt niets aan doen, ik ben niet ziek, maar we stemmen wel. Nou, hier, zet de koptelefoon op. Oké, okay, Arnd. Geef je stil rust. Goedemorgen. Meer informatie? Ga naar www.omroepmax.nl. We gaan terug in de tijd. Libië, net na de val van Gaddafi. Oh Een jongere rebel voor de camera's van de wereld... met de kolonelspet van Muammar Gaddafi. Wat weten we van die jongere rebel? Niet zo gek veel. We hebben zijn naam, Hisham Alwindi. En we hebben een foto. Luister vanavond naar de documentaire De Pet van Gaddafi. Gewapend met die informatie beginnen we onze zoektocht waar het verhaal begon. In Bab al-Azizir. -Al de Pet van Gaddafi. Vanavond, 9 uur, in Holland toch Radio. Oh my goodness! Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wist je dat je binnen 2 minuten orgaandonor kunt worden met je DigiD? Ja. Of nee. Als je toch je digid bij de hand hebt voor je belastingaangifte, kun je ook meteen iets voor een ander betekenen. Want als je je registreert als orgaandonor, wordt de kans groter dat mensen op de wachtlijst kunnen overleven. Wordt in twee minuten orgaandonor met digid op jaofneep.nl. Dit is Radio 1.